CDA-voorzitter Henk Bleker vindt dat hij fout heeft gehandeld in zijn omgang met kritische leden van de fractie. In het televisieprogramma Moraal Ridders zei Bleker dat hij de emoties van de tegenstanders van samenwerking met de PVV niet goed heeft ingeschat. Bleker zei dat hij een rationalist was toen hij over ontslagprocedures begon. CDA-prominent Klink gaf eerder deze week aan dat hij hierdoor grote druk ervoer vanuit de partij. Bleker merkte ook op dat er nog steeds rumoer is binnen het CDA en dat mensen elkaar de maat nemen. Hij riep alle fractieleden op nu eindelijk in de ruststand te gaan. Militanten in Pakistan hebben in één dag twee aanvallen op NAVO-vrachtwagens uitgevoerd. Bij de eerste aanval gingen twintig vrachtwagens in vlammen op. Een paar uur later staken aanvallers nog eens twintig voertuigen in brand... in de buurt van de Afghaanse grensovergang bij de Khyber Pass... Veel vrachtwagens vervoerde brandstof. Zeker één chauffeur kwam om het leven. Konvooien van de NAVO waren deze week al vijf keer doelwit van aanvallen. Nu ze lang moeten wachten bij de grens. Pakistan heeft de belangrijke overgang bij de Kyberpas gesloten... na de dood van twee Pakistanse militairen bij een helikopteraanval van de NAVO. Er is nu nog maar één grenspost open. De Amerikaanse federale recherche FBI heeft in Puerto Rico... tientallen politiemensen opgepakt in een actie tegen corruptie. Bij elkaar werden meer dan 130 mensen gearresteerd, onder wie zo'n 90 agenten en gevangenbewaarders, 30 burgers en 2 Amerikaanse militairen. Volgens justitie in de VS volgden de arrestaties op het grootste corruptieonderzoek naar de politie in de geschiedenis van de FBI. In het twee jaar durende onderzoek werden onder meer 125 drugstransacties gevolgd. Veel van de aangehouden politiemensen worden ervan beschuldigd dat ze geld aannamen om dealers te beschermen. De eilandstaat Puerto Rico is een belangrijk tussenstation... voor de smokkel van drugs naar de Verenigde Staten. Het weer op de meeste plaatsen droog met minimaal rond 8 graden. In het oosten minder fris, later mist of nevel. Overdag veel zon, het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de nacht. and yeah. so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 Sometimes her finger green. I hope when you're in bed with her, you think of me, I would never wish bad things, but I don't wish you were, could you tell?